Dit Het is de daverende donderdag op radio 501. Nu op radio 501. Donderslag met regie van die hè? Ja, Donderslag!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 Dit is donderslag op donderdag bij Helder hemel. Het is vandaag 3 februari 2011 en dit is de 42e aflevering van donderslag. Hartelijk welkom vrienden van donderslag. Het is buiten iets minder koud in, in, inmiddels tegenwoordig nu, eh, vandaag en ook straks en van de week. En over zes weken begint de lente. Maar dat moet natuurlijk iedereen wel ontzettend positief stemmen. Het mooie weer staat dus voor de deur en de dagen worden natuurlijk allemaal weer langer. En de zomertijd wordt straks ook weer ingevoerd en dat ergens eind maart. Ondertussen kunnen jullie lekker luisteren naar Radio 501 en dan vandaag naar de Radio 51 daverende donderdag. Maar eerst van thee tot bier doe ik donderslag. Vandaag ook weer de vaste rubrieken. Theo Verriet met een bla bla blog over februari 2010. Een terugblikje dus. En uh, Rob Ricard heb ik straks aan de telefoon over zijn platenkeuze. De polplaat die doet even niet mee, maar dat wisten jullie al van vorige week. Daar heb ik het vorige week al over gehad. En we gaan vandaag wel weer lekkere muziek draaien. De Met. Uh, ze bestaan helaas niet meer en hun muziek nog steeds wel. Dit is Good Evening Girls. van een eigen bodem, niet in het Nederlands, maar in het Engels, Miss Montreal met Seven Friends. I didn't have to pay Went back for seven Ja luisteraars, het is natuurlijk weer eventjes over tweeën en dat doen we iedere week toch maar weer eventjes weer opnieuw. We gaan bellen met Rob Ricard aan de andere kant van de lijn. Hij is er inmiddels. Rob, goedemiddag. Goedemiddag. <laughs> ah, dat was weer een mooie aankondiging hè? Ja. Oh, of niet? Ja. Oh. Nou, je doet zo enthousiast er eens daar aan die kant. Ja, nee, ik zit even te lachen omdat ik uh, inwendig pret heb. <laughs> <laughs> uh, waar heb jij inwendig pret mee? <laughs> <laughs> ik krijg net een mailtje binnen. Oh. <laughs> Die bezorgt maar inwendig pret oh. Oh, zeg, zo... Ik doe er een, een, een berenburg bij Zo vroeg al? Zo vroeg al Het is nog helemaal geen vier uur man Nee, ik weet het maar Het okay. is bieruur, geen berenburguur Oké okay. hey, hey. Zeg maar even gauw wat de clou is dan kunnen nee, we nee, nee, nee Ik bel jou natuurlijk voor de tip van de sluier voor half vier Half bier Oh jee Ja, want ja, jij hebt natuurlijk weer een fabuleuze platenkeuze uh, ik, heb een, uh, ik zit nog een beetje in het tramien van uh, de vorige week Oh jee, weer vrouwen Ja Oh. Dat moet hè, want 40% moet vrouw zijn, anders krijgen we gedonder met de emancipatie minister. Oh, oh is dat zo? Worden we, hmm. worden we daarop afgerekend? Nee? Hmm? Neem je ja. nou een slok? Tuurlijk. Ja, dat kolkt een beetje mooi. Uh, ehm, hey, maar worden we daarop afgerekend, eind van het jaar? Iedereen wordt erop afgerekend, ze willen het zelfs verplicht stellen. Ook in de toppen, en aangezien uh, Radio 502 in de top staat. 501. Uh, 501, sorry. Ja, je bent één te ver. Ja. Aangezien Radio 501 in de top staat, uh, geldt het ook voor ons, ja. Ja, ja, ja, ja. Uh, Good, Nou, geef nou, me even een... Aan. Uh, ze, is, uh, uh, ze is niet Amerikaans, maar zit wel in los Angeles. Oh, en uh, is ze jong, oud? Uh... Ja, uit uh, 4 maart 1997. 4 maart 1997. Dat is wel jong. 13 jaar is ze dan. Nee, 77 hoor. Zij Seven... is het verkeerd. In is 1997, zei je? Ja, 77. Oh, 77, wel, nee, 1977. 1977. Nee, 1977. Ze is uh. niet 77. Ze is uit 4 maart 1977. Wel 4 maart? 23, 33 is het ook. Dus ze dood. Dus het is uh, volgende maand jarig? 34, ja. Precies over een maand. Oh. Um, en wat voor uh, style muziek zingen ze? Pop of, of, of jazz of, ja, of met rock? piano. Of, hè? Pop met piano. Pop met piano. Nou, dan moet ik eens even over na gaan denken. Hé, hey, uh, nu we toch over de 40% vrouwen hebben, ik moet weer een plaatje draaien. Heb jij wel eens gehoord van Lorena McKenneth? Nee, is dat een Kenneth Heat? Nee, Kennet. Die ken ik niet. Nou, uh, dat is muziek uh, met een mix van Keltisch, uh, Spaans, Italiaans en een New Age sound. Oh, nou, zit dat is niet En dat lijkt de... een beetje op de Canadese Enia. Maar zij heeft wel haar eigen sound. Nou, ik ben benieuwd. En juist ja, is wel leuk. Ja, en uh, op dit nummer speelt ze accordeon en ze zingt. Nou, doe het maar dan. Ik ben benieuwd. En weet je hoe het heet, het nummer? Nee. komt van uh, het album The Book of Secrets. En het heet The Mammer's Dance. Nou, ik benieuwd. Oké, okay, tot straks. Hey. de winter nu definitief achter ons hebben gelaten. En op het Noordzeestrand zijn ze alweer druk bezig met het opbouwen van de strandpaviljoens. En het nieuwe strandseizoen is in aantocht, want vanaf 1 maart mogen de strandpaviljoens weer hun deuren openen. Laten we daarom maar even een zomerhit draaien uit 2010. Ik heb een hit van Chocolate met hun nieuwe zangeres Maya Mo uit Guatemala. Deze zomerhit heet Tiquero Si, Tiquero No. Tiquero MUCHO TIEMPO Van het album Brushfire Fairy Tales van Jack Johnson draai ik nu F-stop blues. Hermit crabs en cowrie shells crush beneath his feet as he comes towards you. here waving a shoe. Lift him up to see what you can see. He begins his focusing He's aiming at you And now he has Cutaways from memories and Close-ups of anything That he has seen or even dreamed And now he's finished focusing He's imagining lightning Striking sea sickness away. Driftwood floats after years of erosion Incoming tide touches roots to expose them Quicksand steals my shoes Clouds bring the F-stop blues Look who's laughing now That you've wasted Many years and you've barely even tasted 427 in red only. No fucking place so high Jouw radio. Jouw radio. Jouw muziek. Jouw muziek. Echte muziek. Echte muziek. Het gras is groener aan de overkant. Nu nou Mendels. The grass is greener Van het album blues on the outside. Bijna half drie, de Blabla-blog is in aantocht. Die komt straks, nu play met Speed of Sounds. Je luistert naar Donderslag. Dit is de Radio 501 daverende donderdag van 3 februari 2011 op Radio 501. En ik ben er tot 4 uur. Dit is de eerste donderslag van de maand. En het houdt in dat we even teruggaan naar dezelfde maand. Maar dan een jaar geleden. Theo Verriet geeft in zijn blabla Bla blog een maandoverzicht van februari 2010. Dit is Radio is Radio donderslag. donderslag Donderslag op donderdag. Hey, hey, de blabla Bla blog van Theo Vriet. Februari 2010 De maand waarin België wordt opgeschrikt door een treinramp. De maand waarin Amsterdam wordt opgeschrikt door een metrorampje. De maand waarin Japan wordt opgeschrikt door een aardbeving. De maand waarin Chili een beving en tsunami over zich heen krijgt. Wat een rampmaand! Februari 2010 De maand waarin het zoveelste kabinet Balkenende er voortijdig mee ophoudt. Deze keer konden de partners het niet eens worden over de beëindiging van de missie in Oerisgan. Daarnaast hadden ze nog een hele stapel lijken die de kast uit dreigden te lopen en het kwam de PvdA ook wel heel erg goed uit om zo vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen eens te laten zien dat ze echt wel een stevige rug heeft. Februari 2010, de maand van de Olympische Winterspelen in Vancouver. Sven Kramer rekende het toch zeker op drie gouden plakken, maar had buiten zijn coach Gerard Kempkas gerekend, die hem bij de 10 kilometer een verkeerde baan instuurde, waarna Sven werd gedisqualificeerd. Nicolien Sauerbrei maakt gelukkig veel goed met de eerste Nederlandse gouden plak in de sneeuw. Februari 2010. De maand waarin de Amerikaanse auto-industrie het eindelijk voor elkaar heeft gekregen om Toyota in een hoek te drijven. Toyota's zijn onveilig, slecht in elkaar gezet en ze zitten vol mankementen die expres verborgen gehouden worden. Het zijn dus eigenlijk net Amerikaanse auto's, zeg maar. Dit was Theo Verriet. Meer informatie, blablablog.nl is radio 510? Is radio 510? De, de grote zusplaat! De grote zusplaat! De grote zusplaat! De grote zusplaat! De plaat uit de jeugd van mijn grote zus is. I Walk the Line van Johnny Cash. Donderslag!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 I keep you on my mind both day and night And happiness I've known proves that it's right Because you're mine, I walk the line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 I because you're mine. I walk the line. Oh, en die die alles van een Maar dat ga je allemaal willen weten, jongen. Monks Avenue, zij leveren vandaag ook de donderdisk. En dit is Beautiful uit 2010. You feel like feel like no one at all, times when you feel nothing at all, without some love dear, you find out you're on your own I can't be sung Nothing you can say but you can learn how to play the game to be de Beatles waren dit. Zij speelden vandaag All You Need Is Love. Vanuit de hoofdstad van West-Friesland dit is Radio 5. Dan de met de van Biesveld. Dit is Lonesome Whistleblow van Willy Kent. It sounded like a dreamland, but it was a BMO. It was a meadow, frisco, hello. Taking my baby Is that All right. Met koeter de koet. Met het zonnetje aan de einde, een sigaartje in de brand. Staan ik lekker op mijn bouwtje. Ik zou niet rijden de Op de Rijksweg staat weer vielen de grote stad. Verdient er goed, nou dat kan mij toch niks killen. Ik doe het koeter de goed, ik doe het ter de goed. Ik doe het ter de goed, Nog voor mij geen koude drokte. te schreeuwen Kom dat klusje nacht af Nou daar krijg je mij niet gek mee later morgen nog na. Ik doe het goed ter de goed. Ik doe het goed ter de goed. Nou voor mij Bedrokte. ik doe het koeter de koe nog het heb ook wel aarsweest groot bedrijf veel personeel nog er word je heel niet van werd me alle gaan veel te veel nog toen hou ik Deugend website Wordt me alle haar Vuls te drok Nog voor mij Help je gelijk man. Met inbunder Lukt het ook Ik doe het goed, de Goed Ik doe het koeter de koer. Goed Nog voor mij Ging koude drokte. Ik doe het koeter de koet. Ik doe het koeter de koet. Ik doe het koeter de koet. Voor mij ging koude drokte. No, Luister nou naar Krillens en de Joors en doen het morgen gewoon, Koeter de Koet. Ja, rustig aan, Koeter de Koet. Ha, ha, ha. Heb. Je wel gelijk had Koeter, de Koet. Al die koude drokte op niks of. in In de Radio 5 Flashback vandaag de plaat van de Kings. You really got me. Dit spit Is deze week de Radio 501 Plaat voor je hoofd. Jouw radio Jouw muziek Echte muziek My life was great With my family around I had no complaints In my life Strong, thanks, Mom and Dad. I'm a free man now, but I'm still around, Mom, Dad. I'm still with.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 r sparen kost u helemaal niets. Ga snel naar a.nl